Vijf uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Vijf partijenakkoord uitgelekt. Barroso doet klemmend beroep op Griekenland. En eerste dag proces Mladic afgerond. Het Vijf partijenakkoord is uitgelekt. De Telegraaf heeft een conceptversie in handen en deze op de website gezet. Volgens bronnen in Den Haag klopt deze versie vrijwel helemaal. In de conceptversie staat onder meer dat patiënten een eigen bijdrage van 7,50 euro per dag gaan betalen... voor verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg. De rollator verdwijnt ook uit het basispakket. Gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 euro krijgen geen kinderopvangtoeslag meer. De vijf partijen werden het vannacht eens over de miljardenbezuinigingen... Na afloop wilden ze geen details bekendmaken... omdat het akkoord eerst doorberekend moet worden door het Centraal Planbureau. Op dit moment overleggen de partijen... of ze het definitieve pakket toch nu al openbaar gaan maken. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... heeft een klemmend beroep gedaan op Griekenland... om in de eurozone te blijven. Hij benadrukte dat de beslissing daarover aan de Grieken is. Die gaan op 17 juni opnieuw naar de stembus.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 Afgelopen weekend zei de commissievoorzitter ook al dat Griekenland zijn verplichtingen moet nakomen. Anders is het beter dat het land de eurozone verlaat, volgens Barroso. Minister De Jager van Financiën zegt dat als Griekenland de afspraak over de bezuinigingen niet nakomt, Nederland niet meer meedoet aan de beloofde leningen. Volgens De Jager is het risico dat Nederland eerder verstrekte leningen niet terugkrijgt relatief beperkt. De Tweede Kamer is in meerderheid tegen het plan van staatssecretaris Bleker om de Wiegepolder gedeeltelijk onder water te zetten. Daarmee lijkt de vraag of het Zeeuwse gebied al dan niet zal worden ontpolderd weer open te liggen. Vlak voor de val van het kabinet kwam Bleker met het plan om niet het hele gebied van 300 hectare te ontpolderen, maar een gedeelte van zo'n 100 hectare. In de Kamer krijgt de staatssecretaris onvoldoende steun voor dit alternatieve plan, zo bleek vandaag in een debat. Volgens hem betekent dit dat het Wiegepolder toch volledig onder water zal worden gezet. Zoals oorspronkelijk was afgesproken met Vlaanderen. De Verenigde Staten zijn betrokken bij het bewapenen van Syrische opstandelingen. Dat meldt de Washington Post. De VS coördineert de bewapening voor een deel. Golfstaten als Qatar en Saoedi-Arabië betalen de wapens. Een flink deel daarvan is gekocht van officieren van Assads leger. melden bronnen in het Turk-Syrische grensgebied aan de NOS. De legerofficieren zijn heimelijk loyaal aan de opstandelingen. Volgens de Washington Post zijn er inmiddels grote wapenvoorraden... verstopt in de hoofdstad Damascus en in de grensgebieden. De golfstaten lobbyen al langer voor formele steun van de VS... aan de Syrische opstandelingen. Maar zolang de VN-vredesmissie niet officieel is mislukt... beperkt Washington zich formeel tot het opvoeren... van de diplomatieke druk op het regime van Assad.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 In 2009 werd een vrouw op haar hoofd geraakt door een bal die door een hockeyster over het doel was geschoten. De vrouw eiste een vergoeding voor medische schade, maar de verzekeraar van de hockeyster weigerde te betalen. Daarop stapte het slachtoffer naar de rechter. Die heeft haar nu gelijk gegeven. Volgens de rechter had de hockeyster moeten wachten met slaan tot de vrouw voorbij was gelopen. Ook had ze moeten waarschuwen voor de hoge bal. Dan het weer, vanavond eerst nog een enkele bui, maar vannacht overal droog. In het binnenland kans op vorst aan de grond, aan zee wordt het 5 graden. Morgen, hemelvaartsdag, is het op veel plaatsen droog, met wolkenvelden afgewisseld door zon. Het wordt dan 14 graden, de dagen daarna wordt het wat warmer, maar dan is er wel weer wat meer kans op neerslag. WB-verkeersinformatie, vanwege het lange hemelvaartweekend... staan er meer files dan gebruikelijk. In totaal nu 237 kilometer. De meeste vertraging rond Utrecht, Arnhem en in het zuiden van het land. Wat opvalt zijn de files op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Roosch en Eurmond 9 kilometer. Tijdlang was daar een rijstrook dicht. En verderop tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht nog eens 6 kilometer. Op de A10 de ring zuid van Amsterdam tussen Westport en de Nieuwe Meer nog 7 kilometer. Tijdlang waren daar ook twee rijstroken dicht. Op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond nog 4 kilometer. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knoopend Baterdorp en Oorschot 4 kilometer. Ook dat was een aanreding, daar zijn de rijstroken weer vrij. Maar verderop richting Breda is het langzaam rijden stilstaan... tussen de Alfred Hilvarenbeek en Beek en Bavel over 11 kilometer.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 028, 4x0 en doe mee. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Elke woensdagavond Cairo's oog in oog. Scherpe, één op één gesprekken met prominente gasten uit binnen- en buitenland. Oog in oog. Live, vijf voor half tien bij de Cairo op Nederland 2. NOS Radio en journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Zo praten wij met Paul Snabel over de zorgkosten die de pan uitreizen. en waar het vijf partijenoverleg maatregelen voor heeft genomen. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst weten wat er in dat uh, vijf partijen akkoord precies is opgenomen. Een conceptversie daarvan is uitgelekt via de Telegraaf. Bronnen vertellen aan de NOS dat ongeveer 95% van dat stuk ook in de definitieve versie staat. Die afgelopen nacht uiteindelijk is aangenomen en nu naar het CPB gaat voor doorrekening. Marcel Bril, in de Haag een half uur geleden zei je dat je heel snel ging lezen. Ja. Dat kun je, dat <laughs> weten we. Lucel en ik willen nog steeds weten waar de verrassingen te vinden zijn. Heel veel wisten we al dat de BTW omhoog gaat met 2 dat ambtenaren twee jaar geen loonsverhoging krijgen... en dat er een eigen risico in de zorg betaald moet worden... van 350 euro in plaats van 220 nu. Maar wat vooral heel zichtbaar wordt... is dat we echt allemaal getroffen worden. Het accijns op alcohol en sigaretten omhoog gaan. En als je in een instelling voor specialistische zorg terechtkomt... dat je dan 7,50 euro 7 ,50 moet ik zeggen, aan lichtgeld per dag moet betalen. En andere dingen, een voetbalclub moet betalen... voor uh, politie inzet. En uh, als je uh, woon-werkverkeer uh, uh, hebt, dus als je uh, moet heen en weer rijden van je huis naar je werk met een auto van de zaak of met een leaseauto, dan gaat dat ook belast worden. Dat soort dingen worden allemaal uh, opgeschreven, uitgewerkt en wat ik al zei, het wordt heel zichtbaar dat echt iedereen getroffen wordt. Is het alleen maar slecht nieuws, Marcel? Nou, het zijn zeker heel veel uh, vervelende dingen. Maar er worden ook dingen teruggedraaid... die wel eerder waren afgesproken of in ieder geval verzacht. Uh, er wordt uh, minder uh, bezuinigd uh, op, op passend onderwijs bijvoorbeeld. Ook op het persoonsgebonden budget. In de vorige periode, toen het kabinet nog met de PVV samenwerkte... was dat een punt waar heel erg veel protest uh, over was. Dat wordt niet helemaal teruggedraaid, uh, al die bezuinigingen... maar wel gedeeltelijk. En er worden ook geïntensiveerd, uh, ge ja, dat is een heel moeilijk woord. Zo'n vervelend haagswoord. woord wat je eigenlijk niet in de mond moet nemen. Maar er wordt dus geïnvesteerd, ge moet ik zeggen. Ah. Bijvoorbeeld 100 miljoen voor openbaar vervoer. Dus er zijn wel wat leuke dingetjes. Maar ja, het is toch vooral uh, vervelend wat er allemaal staat. Want uh, die leuke dingen, of in ieder geval die dingen die worden teruggedraaid... dat betalen ze voornamelijk uit lastenverzwaring, als ik het zo hoor. Klopt, ja. Er zijn heel veel lastenverzwaringen. Dus uh, dingen, uh, geld wat wij moeten gaan opbrengen... We moeten meer gaan betalen voor dingen die we in een winkel kopen. En als we met de auto gaan rijden, allemaal van dat soort dingen. Lastenverzwaring voor de burger, dat is wat er vooral aan de hand is, ja. Ja. Is dit nou ook een akkoord waarmee al die vijf partijen... met een goed verhaal naar hun achterbank kunnen? Nou, het is wel een moeilijk verhaal. Kijk, ze kunnen allemaal vertellen... we hebben heel erg veel verantwoordelijkheid genomen. Want nou ja, wij zorgen ervoor dat wij die overheidsfinanciën... in ieder geval zodanig op orde hebben... Uh, dat we het niet uit de hand laten lopen. En ook dat we geen ruzie met Brussel krijgen. Dat is iets wat ze goed kunnen uh, verkopen. Maar als we het al over die lastenverzwaringen hadden... dat is een heel moeilijk punt voor de VVD. Want die zijn daar eigenlijk helemaal niet van. Uh, ik sprak vanochtend nog Edith Schippers, de demissionair minister van Volksgezondheid, en die zei, ja, uh, lastenverzwaring, dat is voor de VVD eigenlijk een vies woord. Maar ja, wij moeten wel, als er zoveel bezuinigd moet worden, dan ontkomen we daar niet aan. Dus zij denken, de VVD, dat ze wel met dat verhaal uh, de kiezen kunnen. Nou ja, uh, kijk je naar uh, GroenLinks bijvoorbeeld, ja, dat is ook wel heel erg lastig, dat er allerlei zaken uh, voor ook wel lagere inkomens lastig liggen. Maar ja, zij zeggen, wat we ook hebben gedaan, is in het openbaar vervoer geïnvesteerd En we hebben de economie groener gemaakt. Dat zijn allemaal zaken die wij aan de kiezer uit kunnen leggen. Dus ja, zij zeggen en ze hopen dat het allemaal gaat lukken. Dat ze de kiezer kunnen overtuigen dat ze het goed hebben gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk altijd afwachten. Want nou ja, de verkiezingen die zijn al wel snel, maar ook nog wel weer behoorlijk ver weg. En partijen als de PVV en de PVDA en ook de SP... die heel erg tegen dit uh, akkoord zijn, die dat allemaal slecht voor Nederland vinden... die zullen er echt alles aan doen om te zeggen ja jongens, uh, dit is helemaal niet goed voor Nederland. Jullie hebben Nederland uitgeleverd aan Brussel, de Brusselse regels. Of jullie uh, hebben maatregelen bedacht die slecht zijn voor de lage en middeninkomens. Dus uh, hoe het uiteindelijk in de stembus, uh, beide stembus uit gaat pakken, dat is nog even afwachten. Maar ja, ze hebben goede hoop, die vijf partijen. We hebben daar nog een paar maanden voor. Marcel Bril was dat uit Den Haag. Dan gaan we naar Paul Snabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Goedemiddag. Ja, we bellen u om ook even te praten over die maatregelen uh, voor de zorg. Vandaag werd ook bekend dat de uitgaven aan de zorg in 2011 met ruim 3% zijn gestegen. Als u deze maatregelen hoort hè, uit het uh, akkoord, dus rollator uit het basispakket, zelf een beetje betalen voor een gehoortoestel, lichtgeld bij een specialistische instelling, uh, eigen risico omhoog, levert dat voldoende op, denkt u? Nou, voor de mensen is dat individueel natuurlijk best. Zijn dat behoorlijke dingen als je ze nodig hebt. Maar op het totaal van het budget voor de gezondheidszorg... Is het echt, zijn het echt hele kleine dingetjes moeten realiseren. Waarschijnlijk zullen we in 2012 ongeveer 75 miljard nodig hebben voor de gezondheidszorg. Dat is 12% van, he, van alles wat we met elkaar verdienen. He. Dus gewoon van elke euro gaat 12 cent naar de gezondheidszorg. Heel veel mensen denken dat die 110 euro die ze zelf betalen aan premie... dat dat voldoende is. Maar we moeten realiseren dat een Nederlands huishouden... gemiddeld 10.000 euro per jaar aan zorgkosten heeft. Niet dat ze die echt maken, maar gewoon als je het verdeelt over alle huishoudens. 10.000 euro. Nou, Dat betekent dus zelfs een verhoging, een forse verhoging he, van die eigen... Uh, van het eigen risico uh, met 130 euro, dat dat eigenlijk dus maar een heel klein druppeltje op een hele grote groeiende plaat is. En het grote probleem is: u gaf het net al aan, de stijging van de kosten gaat veel sneller dan de stijging van het, uh, het bruto binnenlands product. Want in feite zal dat dit jaar dalen. Maar de kosten van de gezondheidszorg gaan rustig weer met 3, 4 procent omhoog. Die blijven stijgen en dan, dan ja, kan je het een, heel snel. een, een tijdje ja. halen... Uit, uit rollators en gehoortoestellen. Uh, eigen risico, dat zal niet genoeg zijn. Waar kom je dan volgens u op uit om te zorgen... dat je die kosten nu eigenlijk wel een keer in de hand houdt? Ja, dat is eigenlijk bijna. Niet, dat is heel vervelend, maar het is bijna niet te doen. Uh, de, de, om door de vergrijzing van de bevolking. Dus mensen worden gemiddeld steeds ouder... maar daar hebben ze ook meer zorg nodig... Uh, dat is dan met name niet zozeer ziekenhuiszorg, maar verpleeghuiszorg, thuiszorg, verzorgingshuizen, dat soort zaken. Uh, dat is bijna onvermijdelijk en er ziet ook niet uit dat dat minder wordt, dat wordt meer in de toekomst. De bevolking groeit ook nog een beetje, dat draagt ook weer bij tot de stijging van de kosten. En het is dus de meest laat ik zeggen, arbeidsintensieve en tegelijkertijd kapitaalintensieve sector van onze samenleving. Er werken meer dan een miljoen mensen in de gezondheidszorg. Het zijn voor een deel hoogopgeleide mensen die dus ook fors, uh, forse inkomens gewoon krijgen. Dat hoort erbij, kan je kunnen zeggen. En de samenleving die moet dat, ja, die moet dat op de een of andere manier op te brengen. En, en, en moet dat dus dan al... meer, en moet dat dan meer in de hoofden van de mensen komen te zitten dat het nu eenmaal heel veel geld kost. Ja, ik denk dat dat toch wel belangrijk is, dat mensen echt beseffen... Hè, dat gezondheidszorg op dit moment drie keer zoveel kost als onderwijs. Meer dan tien keer zoveel als defensie, om maar even wat, uh, hè, wat, wat bekende posten te noemen. Hè. Meer dan honderd uh, keer zoveel als het, uh, het cultuurbudget uh, van, van de overheid. Hè. Zo dat soort verschillen. Als dat... Het gaat echt om de allergrootste post. En als dat beseffen dan is bij Nederlanders. Wat zijn volgens u dan andere plekken binnen de zorg waar geld te halen valt? Ja, dus voor een deel kun je worden, gaat het zal zeker gebeuren hoor, door verplaatsing van de kosten. Kijk, als je nu in een verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen, dan hoort het wonen is een deel van de zorgkosten. Dat is eigenlijk in geen enkel land zo. Dus je zult zien dat het verschil, dat de dat scheiding tussen zorg en het wonen, het verblijf in die instellingen, dat dat uh, uitgevoerd zal worden. En dan verdwijnt dat wonen dus uit de kosten van de gezondheidszorg en moeten mensen dat dus gewoon zelf betalen. Uh, voor de mensen zelf is het, maakt dat dus niet veel uit. Maar op de manier waarop naar gezondheidszorgkosten gekeken maakt het veel uit. Er zijn al heel veel dingen gedaan om de kosten in beheer te krijgen. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen zie je dat eigenlijk het lichtduur is erg teruggelopen. En in Nederland wordt juist heel veel dagbehandeling gedaan. Nou, dagbehandeling is wel kort... En, en is echt een behandeling, dus dat is vrij duur. Maar je hebt geen verblijfskosten. Dat geldt alweer heel veel. En zal maar het zal misschien... heel moeilijk zijn. Ja, zal, er, zal er ook iets wat u betreft moeten veranderen aan de zorgvraag? Want ik hoor wel van de artsen dat iedereen wil bij het minste of geringste doorgestuurd worden naar een specialist: een scan ja, hier, een scan wel. daar. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het idee van dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen. Het bedrag zelf heeft een beetje een symbolisch karakter, maar goed, mensen maken dan toch de, beseffen dan toch dat het niet gratis is en dat ze dus een beslissing moeten nemen daarover, hè, of ze het willen of niet. Zeker bij een bezoek aan, aan, aan een specialist of een huisarts. De huisartsen vallen, er, geloof ik, nog weer buiten die, die regeling hè, van de eigen bijdragers. Dat kan helpen, dus dat in België wordt dat ook remgeld genoemd. Hè. Het gaat dus niet om het bedrag zelf zozeer, want dat is maar heel klein eigenlijk. En de administratiekosten daarvan zijn misschien wel hoger dan wat het echt op gaat brengen. Maar het maakt mensen meer besef bij van het kost wel geld en het kost veel geld. En dat is iets wat mensen, eigenlijk kun je zeggen, doordat dat wij die zorgpremie zo rond de 100, 110 euro hebben gezet, hebben mensen echt een verkeerd idee van wat de echte kosten zijn. Hè? Want die zijn dus veel hoger. De werkgever betaalt een heel groot deel daarvan. En de AWBZ-premie die we allemaal betalen, de bijzondere ziektekosten... Hè, voor de zorg voor gehandicapten, voor psychiatrische patiënten, voor ouderen en zo... die is al van je salaris af, voordat je het salaris nog maar gezien hebt. En dus dus zal... meer ja. bewust worden van alle kosten. Nou, dit gesprek helpt daar en in ieder geval bij. meer keuzes maken op zelf. hè. Meer keuzes maken op zelf als... Ja. Als patiënt. Als patiënt. Van, is dit wel zinvol? Moet ik dit wel doen? Wil ik dit eigenlijk wel? Dat, uh... Meneer Snabel. Het, het zal heel moeilijk zijn hoor. Het blijft een hele hoge post. En dat is in alle westerse landen zo hoor. Dus daar hoeven we niet te denken dat Nederland daar heel uitzonderlijk in is. Het wordt ongetwijfeld een thema wat de komende maanden opspeelt bij de Rekker. campagne. Ik dank u wel, Paul Snabel. Goedemiddag. Dag. Voetbalclub Telstar wil ons van kleur veranderen. Nou ja, het, het veld, dat moet blauw worden. Maar hoe blauw is gras? Dat zo, eerst verkeer Jolande van der Velden. Veel drukte in het midden en het zuiden van het land... heeft te maken met het lange weekend. Ik noem een paar dingen die opvallen. Er was een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Reebeek nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook druk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn 6 kilometer. Een aanreding op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij Oorschot 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Tilburg Breda is het langzaam rijden... tussen Hilvarenbeek en Bek en Bavel over 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Hedwige Polder. Er is nieuws. Nou, we zijn weer terug bij af. Een voorstel van staatssecretaris Bleker om de polder in Zeeland voor een derde onder water te zetten. haalde vandaag in de Tweede Kamer geen meerderheid. De consequentie daarvan is volgens Bleker dat de polder nu helemaal onder water gaat. Nou, wie weet hoe het zit is in Den Haag Wilma Borgman. Een politieke poldersoop is het aan het worden: de discussie over de Hedwige Polder. Het begon allemaal zeven jaar geleden in 2005... toen er een verdrag met België werd gesloten... over het uitdiepen van de Westerschelde. De natuurschade die daardoor ontstaat zou worden gecompenseerd... door het onderwater zetten van het Wiegenpolder. Tot zover leek het allemaal eenvoudig. Maar verschillende kabinetten daarna... namen steeds wisselende standpunten in. Wel ontpolderen, niet ontpolderen. Toen weer wel en toen toch weer niet. Dit kabinet wilde niet ontpolderen, maar kreeg zoveel ruzie met de Belgen... dat er een compromis moest worden gemaakt. Een klein beetje ontpolderen. De Hedwigepolder zou niet helemaal, maar voor een derde onder water worden gezet. Maar vandaag blijkt dat ook voor dat alternatief... geen meerderheid meer is in de Tweede Kamer. En daarmee is de Hedwigepolder weer terug bij de afspraak uit 2005... dat er wordt ontpolderd. Volgens staatssecretaris Bleker van Landbouw is dat de consequentie... als zijn voorstel niet wordt gesteund. Het resultaat van nu dit plan terugnemen... is dat Vlaanderen, België, ons aanspreekt op de verdragsverplichtingen. Dat heeft Vlaanderen en heeft België al eerder gedaan. Dat hebben ze toen gestaakt. Dus ze kunnen dat nu per direct doen... En ik heb ook de vaste overtuiging dat dat gaat gebeuren. En het gevolg daarvan is, voorzitter... dat de gehele wiegepolder onder water gaat. Maar dat overtuigt een Kamermeerderheid niet. Uiteindelijk was het alleen nog Ad Koppejan van het CDA... die het alternatief van Bleker stond te verdedigen. Het liefst helemaal niet ontpolderen, maar als het niet anders kan... dan moet het maar een beetje onder water. En dat andere partijen dat gedraai noemen... Daarvan is Kopian niet onder de indruk. U kunt mij veel verwijten, maar één ding niet... dat ik vanaf het moment dat ik hier in deze Kamerzitting heb genomen, altijd hard heb gemaakt voor behoud van de etnige polder. Dat ik inderdaad in het laatste debat heb gezegd... als het dan maar moet op de manier waarop de staatssecretaris voorstelt... dan zeg ik akkoord. Maar daarmee wordt de polder wel behouden. Dat is een consequent standpunt vanuit, vanaf het moment dat ik hier in de Kamer heb gezeten. En ja, u heeft gelijk, de regering heeft regelmatig verschillende standpunten ingenomen. Daar heb ik ze ook op gekritiseerd, maar ik ben consequent gebleven. En daarmee ook mijn fractie. Koppian is consequent gebleven, vindt hij zelf tenminste. De conclusie na dit debat is dat ze in Zeeland... nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. Het plan van Bleker wordt niet gesteund door de Kamer. En daarmee zijn de oude afspraken uit 2005 weer in beeld. België zal Nederland daarop aanspreken, denkt Bleker. Al zal de uitkomst van die procedure ook weer een hele tijd gaan duren. Voor de staatssecretaris... Ook kandidaatlijsttrekker voor het CDA met als slogan eerlijk, helder, Henk... leverde het debat weinig complimenten op. Wij zijn uh, onderdeel geworden van een polderssoop. Eerlijk, helder, zeewater, dat had de heer Bleken moeten denken... Toen hij met het plan Bleker 2 kon. Het zou fantastisch zijn als wij vandaag een eerlijk en helder besluit zouden krijgen over het uitvoeren van dit verdrag. We worden een beetje flauw hier van eerlijk en helder. Maar waarom dan niet gewoon een eerlijk en helder en transparant verhaal naar ons is toegekomen? Het lijkt alsof u wat, wat te verbergen hebt. Nou, dat vond Bleker zelf natuurlijk niet. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de Polder En dan moet het kabinet opnieuw een knoop gaan doorhakken. De zoveelste knop in Den Haag. Twee oud-rechters moesten vandaag verschijnen voor de rechtbank als verdachten. Het ging om Pieter Kalpfleis en Hans Westenberg. Ze hebben beide gewerkt als vicepresident bij de rechtbank in Den Haag. Het is een unieke zaak. Ze worden beide namelijk verdacht van mijn eet. Volgens het Openbaar Ministerie een ernstig en serieus strafbaar feit. Aanvang van de Openbare de Strafkamer. Meester Kerkhofs in de zaak Kalpfleis, Meester Franken in de zaak Westenberg. Zichtbaar gespannen zijn de twee mannen. Zonder Toga dit keer in het verdachte bankje. Tegenover zeven mannen en vrouwen met Toga. Twee officieren van justitie, twee G4's en de driekoppige rechtbank. Drie rechters die volgens de rechtbank Utrecht onafhankelijk zijn. Het is natuurlijk een kleine wereld van de rechtspraak, dus er is heel goed naar gekeken dat de rechters die de zaak behandelen... niet hebben samengewerkt met de verdachten. En ook er zijn heel goed naar gekeken dat er geen sprake is... van een persoonlijke band op een andere manier. Westenberg en Kalfvijs zouden mijn even hebben gepleegd... in de zogeheten Chipshol-zaak. Chipshol wilde in de jaren negentig als projectontwikkelaar... rond Schiphol aan de slag. Maar via allerlei juridische tegenwerking werd het bedrijf gestopt. Het vermoeden van Chipshol is dat de twee rechters daar toen een rol in hebben gespeeld. Ze plegen volgens het OM mijn eed door dat te ontkennen. Wederom onder Ede zou opzettelijk vals in strijd met de waarheid ontkend zijn... dat verdachte Westenberg met medeverdachte Kalfluis gesproken zou hebben... over, kort gezegd, de Chipsholzaak. En ook zouden zij mijn eet hebben gepleegd over de vriendschappelijke banden die zij hadden. Buiten het werk om. Officier van Justitie van Veghel benadrukte hoe erg hij de feiten vindt. Laat er geen misverstand over bestaan. Dat mijn eet een serieus en ernstig strafbaar feit is. Het belang van het voorgaan moet iedereen duidelijk zijn. Zeker voormalig rechters. Dat is dan ook wat deze zaak zo ernstig en zo bijzonder maakt. Het vermoeden dat twee voormalig rechters ze schuldig hebben gemaakt aan de ondermijning van een van de fundamenten van de rechtspraak. Het geloof in onder Ede afgelegde verklaringen. Het is trouwens niet zomaar één mijnheid. Het zouden er volgens het OM meerdere zijn. Drie gevallen van mijnheid in de zaak van verdachte Westenberg... twee gevallen van mijnheid in de zaak van verdachte Kalkluis. Officieren en advocaten mochten vandaag zeggen... of ze nog extra onderzoek willen doen. Het OM wil dat zeven getuigen opnieuw worden gehoord... Van de verdediging mag het proces beginnen. Sterker nog, de twee oudrechters zijn volgens hun advocaten al door de media veroordeeld. En een paar nieuwe feitjes vandaag. Pieter Kalpfleisch heeft volgens het OM een aantal keren niet gereageerd... toen de Rijksrecherche hem opriep voor verhoor. En hij heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen... omdat zijn advocaat niet in de verhoorstudio aanwezig mocht zijn... maar moest toekijken van achter glas. En Westenberg mocht bij Kalpfleisch thuis blijven slapen toen hij nogal dronken werd op diens verjaardag. Het lijken allemaal futiele feitjes... maar ze kunnen zomaar een rol spelen in deze opmerkelijke zaak. Vindt ook persofficier van justitie Susanne Terporte. Het is een uh, bijzondere zaak. Het gebeurt niet elke dag dat wij uh, leden van de rechtelijke macht... Uh, verdenken uh, van mijn en ze daarvoor vervolgen. En uh, daar gaan wij ons op toespitsen. En dat gaan we heel zorgvuldig doen. Uh, stel dat uh, die mijn bewezen wordt... wat hangt hen dan boven het hoofd eventueel eigenlijk? Ik kan uh, natuurlijk op geen enkele manier vooruitlopen op een eis of uh, nee. op, een, op een uitspraak van de rechtbank. Maar uh, in het uh, wetboek van strafrecht staat als maximale strafbedreiging zes jaar op mijn eet. Zes jaar? Gevangenisstraf. Zes jaar gevangenisstraf. En of deze twee verdachte oud-rechters ook schuldig zijn, zullen we waarschijnlijk in oktober horen, wanneer het echte proces begint. Jeroen de Jager was dat. De eerste blauwe tennisbanen zijn al gesignaleerd... en nu komt er ook een blauw voetbalveld. Telstar, uitkomend in de Jupiler League, heeft de Nederlandse primeur. Directeur van Telstar, Pieter de Waard, goedemiddag. Goedemiddag. Blauw, hoe blauw? Ja, blauw, uh, staalblauw. St Wij hebben geïnformeerd bij de grootste specialist uh, Ter Wereld... dat is Barenbrug uit Nijmegen... Die hebben een grassoort, dat is Kentucky bluegrass. En daar zit een staalblauwe zweem overheen. Staalblauw, moet we toch even vertellen hoe dat eruit ziet? Is dat groenblauw, blauw-groen, blauw-blauw, hemelsblauw, staalblauw? Wat is dat? Ja, dat is een hele goede, ik zou zeggen groenblauw. Groenblauw, oh, dus toch een, uh, toch een tintje groen, zoals we dat kennen in voetbal. Ja, jammer genoeg wel. Want u had het liefst uh, felblauw? Ja, knalblauw, kobaltblauw, dat is mijn uh, favoriete blauwsoort. Maar het is echt gras dus? Het is echt gras, ja zeker. In Amerika wordt het uh, veelvuldig toegepast in, uh, in sportomgevingen, heb ik mij laten vertellen. Waarom? Waarom? Nou... Twee dingen speelden een rol. Het is de afgelopen week dat veel in het nieuws geweest. Eén. Een tweede ding is dat wij willen als telstar onderscheidend zijn binnen de betaald voetballerij. Als je die twee dingen bij elkaar neemt, is een idee als dit snel geboren. Ja, en het voordeel in sportief opzicht? Nou, het voordeel is, en dat is een, een onderzoek uh, geweest... wat ik overigens nog niet uh, gezien heb, maar dat heb ik uit, uh, uit de Volkskrant. Het voordeel is dat de sporters, die hebben 22% beter zicht... en de supporters, de toeschouwers, hebben 27% beter zicht op het spel. En dat uh, kan dan in het voordeel zijn van Telstar? Dat, ja, <laughs> dat zit een, een een bepaalde toon in je, in je vraag en dat zou wel eens ons voordeel kunnen zijn, ja. Of uh, we gaan heel goed zien hoe jullie verliezen op blauw uh, gras. Ja, maar je, je kent onze slogan, voor hetzelfde geld winnen we. <laughs> ja, maar wat vindt de, de KVB hiervan? Want volgens mij staat in de reglementen dat je groen gras of hooguit groen kunstgras moet hebben. Nee, dat is heel bijzonder. Dat hebben wij ook uh, nagekeken. Maar in de, de wedstrijdregelgeving zoals die er nu ligt bij de KNVB... staat uitsluitend aangegeven dat een kunstgrasveld groen moet zijn... Hmm. en voor een natuurgrasveld wordt geen kleur voorgeschreven. Maar jullie gaan wel toestemming vragen. Nou, wij hebben nu bij het projectstimuleringsfonds, daar kan je subsidies aanvragen voor projecten met een innovatief karakter, hebben we dat aangevraagd. Maar het eerste telefoontje uit Zeist was wel van, we hebben even gekeken of het in de regelgeving past. Nou, het past in de Nederlandse regelgeving. Het is wel zo dat de FIFA, die stipuleert dat er een groene ondergrond moet zijn... Maar wij gaan tegen FC Dordrecht voetballen en niet tegen het Nederlands elftal. <laughs> um, dat hebt u nu dus verzonnen als directeur. Hebt u het al in de groep gegooid, de spelersgroep in de kleedkamer. Wat vinden de voetballers ervan? Nou, de voetballers die vragen mij niet of ze op uh, roze schoenen kunnen gaan voetballen. Dus dan vraag ik hen niet of ze op blauw, veld, uh, op, op blauw grasveld willen spelen. Ze hebben maar te presteren. Precies. Ja, wanneer wordt de eerste wedstrijd gespeeld op dat staalblauwe voetbalgras van Telstar? Wij gaan ervan uit dat de KNVB ons de subsidie toekent... en dan gaat het allemaal op 10 augustus aanstaande... de start van de nieuwe Jubilee League competitie allemaal gebeuren. Makkelijk te maaien ook? Ja, het is, het is makkelijk te waaien. Het is uh, makkelijk in het onderhoud. En uh, wat dat er gaat, heeft Telstar overigens zijn reputatie uh, omhoog te houden. Want het afgelopen seizoen uh, waren wij de op twee na beste grasveldonderhouders binnen de Jubilee League. Een nieuw seizoen, een nieuwe kleur. Op naar het blauw van Telstar. Pieter de Waard, directeur, dank u wel. Jij ja, ook bedankt.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 Het vijfpartijenakkoord is uitgelekt. De Telegraaf heeft een conceptversie in handen en deze op de website gezet. Volgens Bronnen in Den Haag klopt die versie vrijwel helemaal. In de conceptversie staat onder meer dat de rollator uit het basispakket verdwijnt. Gezinnen met een inkomen boven de 125.000 euro krijgen geen kinderopvangtoeslag meer. Verder gaat de accijns op sigaretten en drank omhoog. De AOW-leeftijd gaat in 2023 naar 67 jaar. Vanaf volgend jaar gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog. Die afspraak betekent een streep door het pensioenakkoord. Daarin stond dat de AOW-leeftijd pas twee jaar later in 2025 naar 67 zou gaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het plan om de Wiegenpolder gedeeltelijk onder water te zetten. Vlak voor de val van het kabinet kwam staatssecretaris Bleker met het idee om ongeveer een derde van het gebied te ontpolderen. Maar er is de Kamer niet voor. Volgens Bleker betekent dit dat de Zeeuwse polder toch helemaal onder water wordt gezet. En tijdens de landmachtdagen afgelopen weekend in Oorschot... is een vuurwapen gestolen. Volgens de Marse een niet werkende Glock 17... die aan een staalkabel zat. Het wapen lag op een tafel, maar bleek aan het eind van de middag verdwenen. En dat was het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Koude dag gehad, 11, 12 graden, stevige noordwestenwind, gelukkig wel zonnige periode. Ook een paar buien, het heeft nog behageld en hier en daar een klapje onweer. Maar goed, de buien worden minder actief en beperken zich vannacht vooral tot de noordelijke helft van het land of zelfs tot alleen het noorden. En in het zuiden klaart het breed op, in het binnenland koelt het ook fors af, tot vlak boven het vriespunt en net aan de grond kan het wel eens 1 of 2 graden vriezen. Dan loopt het kwikmorgen morgen op naar 13 tot 16 graden, dat is mager, want normaal is het 18 graden. Maar goed, er is zon, er is niet veel wind, er ontstaan wel weer een paar stapelwolken Alleen in het noordoosten valt misschien nog een buitje. In de loop van de dag van het zuidwesten uit dan sluierwolken. En dan wordt de lucht minder blauw. Maar verder verandert er niet veel. Een best aardige dag. Vrijdag loopt de temperatuur op naar 17 graden. In het weekende wordt het 20 graden. Maar het wordt ook weer wat wisselvalliger. En vooral zondag kunnen er een paar stevige regen en onweersbuien vallen. ANDD Verkeersinformatie. De meeste drukte momenteel in het midden en het zuiden van het land. Daar is goed te merken dat veel mensen voor een lang weekend ertussenuit gaan. In totaal nu 216 kilometer file. Ook zijn er nogal wat aanredingen gebeurd. Wat opvalt is de file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Eurmond 5 kilometer. En verderop voor Maastricht nog steeds 6 kilometer. Dat is een echte vakantiefile. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij de Alfred Oosterbeek 2 kilometer. Dat is een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Op de de A58 Bergen op Zoom richting Tilburg staat voor Knopend Galder 2 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht, daar staat een auto in brand. Verder op de A58 richting Eindhoven is het langzaam stilstaan. Tussen alvert en Beek en Oorschot over 13 kilometer. En tussen Moerges en Oorschot is de linkerrijschok dicht. De A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Afrit Hilvarenbeek en Bavel nog eens 9 kilometer. Tussen Den Bos en Geldermalsen rijden geen treinen maar bussen. Heeft allemaal te maken met een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Schat, is er wat? Mm, nee hoor, nee. Is er iets op je werk? Uh, nee, niks aan de hand. Nee. Weet je het zeker? Ja. Uh, nee. Hou jij nog van me? Nee hoor. Wat?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 7 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Chanaal. U kunt ons ook beluisteren via onze website nws.nl En ook daar op de site details uit dat uitgelekte conceptakkoord. Het akkoord van de vijf partijen. Het betekent dat onze Haagse redactie achter reacties aangaat. Michiel Breedveld kwam zojuist uit bij Diederik Samson van de PvdA. Die uiteindelijk niet mee onderhandelde over het akkoord. Diederik Sansom, uh, fractieleider van de Partij van de Arbeid. Steeds meer details over het lenteakkoord, het wandelgangenakkoord... vijfpartijenakkoord. Lekken uit. Zie ik u dan steeds vrolijker worden of steeds treuriger? Nou, zorgelijker omdat een aantal van de maatregelen die teruggedraaid zouden worden, worden dus maar heel klein, voor een klein deel teruggedraaid. Het gaat om de eigen bijdrage in de GGZ. Het gaat ook om uh, bij de AOW, de overgangsregeling die zou worden getroffen, die beloofd was, die blijkt niets voor te stellen. Ja, dat zijn maatregelen die hakken er hard in bij mensen met een laag inkomen of mensen die gewoon zorg nodig hebben. Dat moet je op die manier niet doen. Toch zeggen de vijf partijen dat de pijn evenredig verdeeld wordt. Bent u het niet met ze eens? Nee, dat laten de koopkrachtcijfers ook zien. Die komen bovendien bovenop. Koopkrachtcijfers van de maatregelen van het regeerakkoord Rutte... die voor 90 gewoon doorgaan. Daar wordt maar 1 miljard van teruggedraaid. Dat zijn een aantal akelige bezuinigingen die verdwijnen. Maar de grootste deel blijft gewoon staan. En die hakken er het hardste in voor de lage en de middeninkomens. En dat gaan mensen volgend jaar gewoon voelen. En dat blijft zo. Ook u wilt bezuinigen, minder hard dan de vijf partijen nu voorstellen. Uh, ook dat zal pijn doen. Hoe denkt u dat dan anders te doen? Ja, onze plannen zijn ook al doorgerekend door het Centraal Planbureau... en die laten een lastenverlichting voor gezinnen zien. En dat is ook precies wat Nederland op dit moment nodig heeft. Ja. U zegt, uh, onze plannen verlichten de lasten voor de gezinnen. Uh, dat is één groep uit een, uh, uit een complete samenleving. Waar legt u dan de de lastenverhogingen, waar haalt u de benodigde miljarden vandaan? Ja, wij bezuinigen dus gewoon meer. Wij bezuinigen... Waarop? Wij richten de zorg anders in, waardoor je daar geld bespaart. We bezuinigen op defensie, we bezuinigen op wegenaanleg, we bezuinigen op de overheid zelf. De doorrekening laat zien dat wij meer uitgaven terugbrengen. Dat is ook het verstandigste wat je nu kunt doen. Lasten verzwaren bij gezinnen, alle economen zijn het erover eens... Het is het laatste wat Nederland op dit moment nodig heeft. De uitgaven van consumenten vallen stil, de bouw valt stil. En wat doet dit akkoord? De lasten voor gezinnen verhogen. En een maatregel nemen die de woningmarkt nog verder op slot zet. Dat is onverstandig, dan verleng je de recessie. Nederland heeft juist groei nodig. Genoeg vuur om een campagne te starten, die is begonnen. Diederik Samson, we hebben meer reacties later deze uitzending. Verkiezingen in Griekenland op 17 juni. Het is voor of tegen Europa voor de Grieken. Geld met verplichtingen of geen geld en vrijheid, maar dan wel failliet. Het scenario van een land dat in de eurozone failliet gaat... wordt steeds realistischer. En er komt er ook nog het nieuws bij dat de Grieken de laatste dagen... erg veel spaargeld hebben opgenomen. Bert Versloten, van de Ekendemier Redactie. Hoeveel geld? Ze hebben maandag 700 miljoen euro en dinsdag hebben ze een vergelijkbaar bedrag, dus zeg maar zo'n anderhalf miljard euro opgenomen. Is dat veel? Nou, het is in ieder geval meer dan uh, gemiddeld. Laten we even wat uh, cijfers erbij pakken. Sinds 2010, het begin van de Griekse tragedie, is er zo'n 72 miljard euro opgenomen en dat is ongeveer een derde van het totale bedrag wat op de bank uh, staat. Uh, schrijf je mee, uh, Tim, even op de achterkant van de sigarendoos, dan yes, kom je op zo'n 150 miljoen euro per dag. En als je dan uh, 700 miljoen euro opneemt, is dat meer dan gemiddeld? Een drie, vier keer? denk ik, ja. En dan hebben de mensen een hoop geld in huis. Is, is bekend wat ze daar dan vervolgens mee doen? Nou, we weten niet precies of ze het in de oude sok stoppen uh, of dat ze het uitgeven. Van een deel van de mensen uh, is het echt gewoon noodzakelijk, is het om te overleven. Andere mensen ja, die zijn gewoon ongelooflijk bang dat de uh, euro uiteindelijk zal verdwijnen en dat het drachme weer uh, geïntroduceerd zal worden. En dan heb je maar harde euro's in huis. In het begin van de crisis zag je dat ook. Toen waren het vooral de rijke Grieken die hun geld opnamen. Die zijn daarmee gegaan naar Londen naar Berlijn. In Berlijn bijvoorbeeld zijn de huizenprijzen omhoog gegaan. En makelaars zeggen daar dat die huizenprijzen omhoog zijn gegaan. Omdat er zo ongelooflijk veel Grieken opeens huizen begonnen te kopen. Met nou, die zijn euros. dat er zoveel? Nou, de verklaring van de makelaars, het is niet mijn verklaring. Maar um, ze zijn naar het buitenland gegaan. Dus in het begin waren dat de rijke Grieken. En nu zijn het ook gewoon de Grieken met gewoon uh, spaargeld die hun geld uh, opnemen. En sommigen, zoals ik in het begin al zei, gewoon om te overleven. Gewoon omdat ze geld nodig hebben voor de dagelijkse boodschappen. Maar ook uh, om een voorschot te nemen op dat slechte nieuws. Mogelijk dat Griekenland eruit stapt. Hè? Uit die euro al dan niet uh, gedwongen. Als dat gebeurt, wat? Wat treedt dan in werking? Nou, dan krijg je eigenlijk het scenario chaos, wat een mooi Grieks woord is. De banken gaan dicht, dat om te beginnen. Want de banken hebben tijd nodig om die munten te gaan wisselen. Sommige economen, en hier gaan de verhalen uit elkaar lopen... sommige economen zeggen dat kan je in een weekend doen. Anderen zeggen daar heb je veel meer tijd uh, voor uh, nodig. Maar de banken gaan dicht. Die munt moet op een of andere manier worden omgewisseld. Er komt geen geld uit de muur. Onze pinpas uh, ja, die zal het wel doen, maar die vloept er weer uit... zonder dat de briefjes uitkomen. Uh, dus krijg je rare systemen. Je hebt het bijvoorbeeld recentelijk ook uh, gezien in, uh, in Californië. Uh, met schuldbekentenissen van... ik heb een schuld aan jou, Tim, van uh, 100 euro. En uh, jij geeft weer een briefje aan Lucella... Uh, dat jij 200 euro uh, schuld hebt. Uh, dat soort systemen ga je allemaal krijgen. Je krijgt voedselproblemen. Griekenland importeert heel erg veel voedsel. Kunnen ze niet betalen. Dus uh, je krijgt verder ook veel internationale nationaal gedoe. Vliegtuigen uh, zullen omdraaien, want die denken, ja, we kunnen wel aan de grond komen, maar... Uh Komt ons vliegtuig weer terug? Daar kennen we uh, kerosine uh, tanken. Allemaal van dat soort praktische problemen. Hmm. Toeristen op eilanden, als ik nog één klein voorbeeldje mag uh, geven, kunnen ook wel eens vastkomen te zitten. Het is niet gezegd dat het gebeurt, maar ja. het kan allemaal. Ja, precies. Want het is moeilijk voorstelbaar, Bert. Uh, maar ik neem aan dat ondernemers die zaken doen met Griekenland zich toch ook op een of andere manier hierop voorbereiden. Maatregelen treffen. Ja. Uh, we hebben vandaag heel veel Nederlandse ondernemers ook uh, gesproken. Die bereiden zich daar wel op voor. Uh, sterker nog, die zijn er al op voorbereid. Op dit moment doen ze gewoon wel zaken, maar dan doen ze het. Zo. Handje komt <laughs> We willen geld hebben. Gewoon. En we willen het in het handje hebben. We gaan niet van we betalen over twee weken en de rest komt over drie, vier weken. Nee, gewoon meteen afrekenen. Cash, geen enkel risico nemen. Dat is een beetje het parool in het Nederlands bedrijfsleven. We nemen geen risico. We gaan eens even kijken hoe dat in Griekenland gaat met de ondernemers. Dick Ridder hebben we aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u verhuurt appartementen op Zuid-Creta aan toeristen. Bent u erg bezig met, met wat er komen gaat? Eigenlijk uh, nog heel weinig. Um, we kijken natuurlijk wel met enige zorg naar uh, de situatie die, uh, die zou kunnen gaan ontstaan uh, na uh, de verkiezing. Maar um, nee, we zijn niet echt bezig met uh, het soort zaken die uh, de meneer die net aan de, in de uitzending was, Bert, uh, zei. Uh, die zei overigens uh, nog niet zo heel veel nieuwe dingen rondom uh, de Nederlanders die, uh, die daar handel drijven. Want... Het punt van boter bij de vis, dat is uh, hier in Griekenland uh, nu zo langzamerhand ook echt, uh, echt normaal geworden. Hm. Dus in die zin, nee, nog niet. En ik denk ook dat het, uh, dat het nogal uh, prematuur is. We moeten echt eerst gaan afwachten hoe de situatie zal zijn na 17 juni. Want de mensen die u spreekt, de Grieken, wat verwachten die Zijn die zich bewust van de risico's? Men is vooral gelaten. Um, men gaat, denk ik, uh, en zo werkt het een beetje in, uh, in dit land. Uh, wij zitten op Creta, we noemen dat ook vaak, uh, ja, dat gaat wat op zijn uh, kretens. Uh, je moet uh, soms niet al te veel uh, denken aan de dag uh, van morgen. Je leeft vandaag, uh, vandaag moet je handelen en uh, ja, morgen is het uh, verder bekijken. Ik heb niet, uh, niet de indruk dat, uh, dat hier daar nu al zo, uh, ja, zo, zo heel veel over gedacht wordt. En is het dan voorstelbaar ook voor u, die al zo'n zeven jaar zaken doet in Griekenland, dat er op een dag weer drachmen uit de pinautomaat komt? Ja alles is mogelijk, maar ik, ik blijf het allemaal uh, toch wel redelijk prematuur vinden. Uh, ik, er zijn twee kanten uh, in, in, dit, in deze hele strijd, zal ik maar zeggen. Dat is de kant van Europa. Nou, gaat die soep werkelijk uh, zo heet uh, gegeten worden als die wordt opgediend? Ik vraag me dat toch af. Omdat ook sommige uh, invloedrijke mensen uh, zeggen van ja, er zal toch een soort van uh, compassie moeten zijn en, en, en, en mogelijkheid gegeven worden aan een land als Griekenland om, om, om die groei uh, ook, ook te kunnen stimuleren. Want je kan niet alleen maar bezuinigen. Dat is een interessant dus... punt wat u maakt. Want dat is een beetje het verhaal wat we ook thuis horen van Conny Kees, onze correspondent. Die vertelt uh -huh. dat de Grieken graag in de euro willen blijven. Vanuit Brussel horen van onze correspondent dat echt de duimschroef worden aangedraaid, Die afspraken moeten worden nagekomen. Zijpelt Precies. dat niet door in Griekenland? Dat zijpelt al door. Maar mijn vraag is, Europa zijpelt het bij u wel door dat de Grieken misschien nog wel willen... Maar dat de Grieken niet meer kunnen. De, de, de salarissen zijn zo laag geworden. De uitkeringen zijn zo laag geworden. De belastingen zijn ernstig omhoog gegaan. Denk bijvoorbeeld aan de uh, onroerend goedbelasting. Men dacht hier uh, nog een, een, een appeltje voor de dorst te hebben. Omdat men uh, uh, uh, onroerend goed had. Maar ook dat wordt nu zwaar belast. Dat zijn allemaal die maatregelen die er in Griekenland genomen zijn. En vergeet één ding niet. Er is in die anderhalf jaar al... Ongelooflijk veel gebeurt in dit land. Ja, en, en wat... dat wordt. En... En je, maar dat wordt vergeten. en Ik ben op het ogenblik heel erg uh, aan het kijken... hoe, hoe er in, in Nederland uh, wordt gereageerd. In de pers en, en in de publieke opinie. En dan denk ik wel eens van... jongens, dat is er ook aan de hand. Nou, denk aan de Grieken wat dat betreft. Zeg één ding om even positief af te sluiten vroeger. Toen het drachten dracht er was... gingen wij ook gewoon op vakantie in, uh, in Griekenland. Dus dat is misschien voor u een, een goed vooruitzicht, of niet? Ja, weet u, en weet u waarom ook nog meer? Omdat het hier warm is en zonnig is en file lopen. Uh, een heerlijke vakantie. Blauwe zee, witte huisjes, lekkere aan. olijfolie. Ik, uh... oh. oh, ik kan nog wel uren doorgaan, maar daar krijg ik geen tijd meer voor. Denk ik. Nee, u heeft het goed geraden, meneer Ridder. Succes in ieder geval op zuid creta Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Saxofonist en bandleider Jury Honing ontvangt vanavond de Boy Edgar Prijs. Straks een reportage over zijn muziek. Tot na de verkeersinformatie, die krijgt u van Jolanda van de Velden. De file teller die staat nu op 260 kilometer file. Het is duidelijk te merken dat veel mensen voor een lang weekend ertussenuit gaan. Wat opvalt is de aanrijding op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij de Alfred Oosterbeek 4 kilometer, maar één reisrook open. En de A58 valt behoorlijk in de prijzen deze avondspits. Van Breda naar Eindhoven, tussen Alfred Hilvarenbeek en Oorschot 14 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Oorschot is de rechte reisrook dicht. En van Tilburg naar Breda, tussen Alfred Hilvarenbeek en Bavel 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Grensverleggend, grensoverschrijdend, innovatief. Zo wordt het werk genoemd van saxofonist, componist en bandleider Juri Honing. Hij krijgt er vanavond de Boy Edgar prijs voor. Het is de belangrijkste prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek. Jeroen Wielaard ging alvast kijken en luisteren bij de repetities in het Bimhuis. Boateng, Het geluid van een veroorzaker. Zo word je genoemd, Joer Roning, door de jury. Nou ja, je kunt, je kunt een slechtere bijnaam krijgen natuurlijk. Ik ben daar heel blij mee dat ze dat zo zien. Voor mij is het uh, eigenlijk eerder een noodzaak dan een keuze. Ik moet iets doen waarvan ik zelf vind dat het relevant is. Loop je daar elke dag mee rond, veroorzaker te zijn? <laughs> nee, ik denk dat niet. Ik ben gewoon hard aan het werk. En ik denk niet aan al die etiketten... En er zijn natuurlijk momenten waarop je wel gedefinieerd wordt. Dit, dit is zo'n moment natuurlijk. Jazz is het raamwerk, maar je gaat veel breder. Bijvoorbeeld in Galliano. Je noemt het zelf al heavy metal tijdens de voorbereiding. Ja, ik zie jazz is voor mij veel meer een taal dan een stijl. Dus, uh, ja, en je hebt nu twee stromingen in jazzmuziek. Er is er eentje die begint op klassieke muziek te lijken. Dat is een soort uitvoeringspraktijk die min of meer vast ligt. Maar ik kom, ik ben jazzmuzikant geworden omdat ik zit in de lijn van Duke Ellington, Miles Davis, Herbie Hancock. En dat zijn allemaal mensen geweest die keken om zich heen, luisterden goed naar de muziek die nu aan de hand is, in de tijd waarin ze leeft. En probeerden dat te koppelen aan de taal van jazz. En met de taal van jazz bedoel ik eigenlijk de erfenis van Louis Armstrong, de Lester Young. Ja. En daar kun je heel ver mee gaan, want ik gebruik het als Louis en Lester nu in een heavy metal omgeving. Als je het een taal noemt, wat spreek je dan vooral uit? Ik, ik denk uh, verlangen. Ik denk het is een combinatie van verlangen, melancholie, blues. Dat zit in het Boateng ook weer veel meer. Ja, het is, het is inherent aan wie ik ben, maar het is ook inherent aan wat ik mooi vind. Dus dat is ook wat ik mooi vind aan Billy Holiday, maar het is ook wat ik mooi vind aan Johnny Cash. En, en ook wat ik mooi vind aan Alice Regina of aan Um Kothum. Dus het is heel breed, het is een universeel gevoel... waarvan ik, van ik denk dat, dat veel mensen dat bij zich dragen. Met dat alles, met al die voorbeelden, al die invloeden... en zelf als veroorzaker sleep je deze muziek toch wel een stuk verder de 21e eeuw in? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik, ik heb het ooit eens aan iemand uitgelegd dat je in jazzmuziek heb je takers en hebt takers zijn de mensen die gewoon lenen uit wat er al is... en dat bij elkaar stoppen en door elkaar hustelen, en dan gaan ze verder. En verdienen daar een brood mee. En zijn mensen die hun tijd besteden aan het vinden van iets... waardoor je iets kunt toevoegen aan de bestaande traditie. En ik heb het altijd zo begrepen... dat het zo. ik heb van allerlei grootte de aarde les gehad... ze hebben me tips gegeven, muziek geleerd... ze hebben me getolereerd op het podium terwijl ik nog geen grote speler was... Allemaal voor niks, gewoon puur om de traditie in stand te houden. En met als doel dat je op een gegeven moment, op een bepaald moment zelf gaat nadenken van wat kan ik nu toevoegen aan, uh, aan deze traditie. Je had al een Edison in 2002, nu de Boy Edgar prijs. Hoeveel verder ben je tussen die twee onderscheidingen? Ik geloof dat ik elk voorbehoud of gevoel van intimidatie heb laten varen. Dat is denk ik gebeurd tussen die eerste en die tweede prijs. Ik, heb geen enkele, ik voel geen enkele restrictie meer. Ik voel geen plafond meer. Ik voel geen muren meer. Dus ik, ik voel me volkomen vrij om, uh, om te spelen wat ik wil en te zijn wie ik ben. Een veroorzaker, maar ook een bandleider. En als ik het zo zie, toch nog steeds ook one of the guys. Ja, natuurlijk. Kijk, je, je spendeert zo ontzaggelijk veel tijd... Met je medemuzikanten. Je moet zorgen dat je het gezellig hebt. Maar het is ook zo dat de spelers waar ik nu mee werk... dat is van een ongekend niveau, van een ongekend stamina ook. Die gasten vallen gewoon niet om. Hoe moest ze ook zijn, hoe ver het ook vliegen was. Maar je moet die mensen met respect behandelen. Want dan krijg je ook het beste uit ze terug. Jury Honing, de laureaat vanavond... voor de Boy Edgar Prijs in het Bimhuis in Amsterdam. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ja, zoals we al eerder melden, de Telegraaf heeft het vijf partijenakkoord in handen. En vooral hardwerkend Nederland is de klos. Dat staat op de site van de krant. De krant heeft acht artikelen waarin de bezuinigingsmaatregelen en de hervormingen worden opgezomd. En zo kunnen voetbalclubs een gepeperde rekening tegemoet zien wanneer agenten moeten uitrukken om hooligans in toom te houden. Dat moet jaarlijks 30 miljoen euro opleveren. Verder wordt de dierenpolitie de nek omgedraaid... en worden de 500 animal cops ingezet voor regulier politiewerk. Ja, het is niet alleen bezuinigen. Er wordt ook 100 miljoen extra uitgetrokken voor het openbaar vervoer. Er gaat 200 miljoen naar natuurbeleid. En het plan om de griffierechten te verhogen, dat is van tafel. Slecht nieuws op de site van Omroep Gelderland... voor de fans althans van de New Kids. De grofgebekte jongens uit Maaskantje... zouden in oktober een afscheidsoptreden geven in de Gelre Maar dat gaat niet door. Er zijn te weinig kaartjes... Verkocht tot groot favoriet van de New Kids. Ja, hallo. Um, ja, ik kan wel zeggen dat ik meedeling heb, uh, ja, we, we, we optreden in een geweldig doom. Wees uh, omstandigheden moeten we daar helaas aflassen. Ja, we hebben het allemaal uh, heel druk. Een kleinere locatie vinden ze maar niks. Wie al een kaartje had voor het feest in Gelredoom... kan zijn geld terugkrijgen. En voor wie echt niet zonder deze nieuwe kids kan... binnenkort verschijnt er nog wel een soort van racespel. Commotie op een school in Haarlem. Op het Nova College ontstond vanochtend onrust... toen een leerling de politie belde... met het bericht dat een andere jongen een vuurwapen bij zich had. De politie ging meteen naar de school toe... zegt een woordvoerder tegen RTV Noord-Holland. Nou, met zo'n melding neem je uiteraard geen enkel risico. Dus we hebben ook met meerdere politieeenheden direct gereageerd. Maar tijdens het uh, fouilleren en het ontruimen van de school... Uh, kwamen we erachter dat we hier te maken hadden met een uh, misplaatste grap. Dus kon die uh, operatie worden afgeblazen. Er zijn drie leerlingen aangehouden in verband met deze misplaatste grap. Een van 16, twee van 17 jaar. De politie neemt de zaak hoog op en onderzoekt nu... of de kosten van de operatie verhaald kunnen worden op deze verdachten. Het parool sprak advocaat Bram Moskovic. Gisteren werd bekend dat hij het familiekantoor verlaat... en meer voor de televisie gaat doen. In navolging van zijn vriendin Eva Jinek krijgt hij binnenkort een talkshow... Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling, staat in het parool. En daar blijft het niet bij. Naast de RTL Boulevard en de talkshow ga ik nog meer voor televisie doen. Maar wat dat is, dat moet nog geheim blijven, aldus Moscovici. Waarschijnlijk wordt het iets bij de commerciëlen... want als de naam en de mol valt, dan moet Moscovici glimlachen. Een technologieprimeur van de Wall Street Journal... de krant achterhaalde dat de nieuwe iPhones iets Groter worden. Bij de toeleveranciers in Azië zijn grotere schermen besteld van zeker 4 inch. Nu zijn schermen 3,5 inch. Concurrent Samsung heeft op dit moment succes met een smartphone die iets groter is. Was dit niet? was het. Uh, ja, maar. Ja, 4 er... inch, hoeveel is dat? Hoeveel centimeter gaan we opzoeken? Mm -hmm. mm. Heb je ja. nog 36 seconden voor? Na 6 en hebben wij centimeter. nog meer. Uh reacties op het akkoord, dat is gesloten. De details zijn inmiddels uitgelekt. We bellen bijvoorbeeld met de AMBO, de oudere bond. Uh, het lijkt erop dat die zich niet zo druk maken... over de rollator die uit het basispakket gaat. Dat en meer, ook Spaanse economie, EK-selectie van Engeland... van alles wat. Na zes zijn we terug. Tot zo. Zometeen om 7 uur. Ik heb grote live-uitzendingen gedaan. Eva Dienek. Over ja. nieuwsevenementen evenementen zonder autocue. Dat kan. Luister naar kunststof. Dit is vandaag de dag en vandaag is het woensdag. Eva Dienijk. Zometeen van 7 tot 8. Maar dat wordt een soort talkshow. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga nu naar gratisaandeel.nl voor een gratis aandeel. Dit is Radio 1.